Zeg maar 20 meter het strafgebied in, eentje van de tegenstander in de weg. En dan kan Zulte Wagen gaan counteren, maar een uitstekende ingreep van met een sliding voorkomt dat, de paai weg. Een mooie 1-2, de paai moet vanaf de rechterkant de voorzet gaan geven. Welkom voor het doel, Hoi! Hij zit er bijna in omdat uh, Matafs wel zijn voet tegen de bal zet. Daarbij nog gehinderd wordt door een van de Belgische verdedigers. Uh, die heeft dan de bal het laatst geraakt, daarmee voorkomt hij vermoedelijk dat de bal erin vliegt. Maar zorgt hij er nog wel voor dat er een hoekschok komt voor PSV. PSV strijdt voor iedere meter, PSV wint duels. PSV is bij de les. en PSV is een stuk sterker dan de nummer 2 van België. Hoekschop vanaf de rechterkant. Stijn Schaars met het linkerbeen gaat dat voor zijn rekening nemen. En brengt de bal richting tweede paal. Wordt half weggekopt. En dan opgevangen en geschoten. Maar tegen de tegenstander. En dan is het ook nog de paai die schiet, maar die schiet de bal hoog over het doel van Boss. Die 1650 meegereisde Belgen zullen we even opgekeken hebben toen ze net het boeren boeren hoorden. Want uh, een van de bijnamen van SCV, zoals ze ook wel worden genoemd, is de boeren. En uh, nu spelen ze dan in Eindhoven waar ook de boeren zijn. Bossuut moet even wachten met uh, de doeltrap omdat er een tweede bal in het veld ligt. Overigens is het, uh, ik zei het net wat over het weer... Het is een ideaal temperatuurtje, maar het regent. Maar met deze temperatuur maakt dat lijkt mij niet al te veel uit. De doeltrap is genomen en wordt opgevangen door Bruma en Schaars. Ik vind het wel rustgevend als je even wat zegt over het weer. Even een gezellig intermetshootje. Ja. zit voor de Belgen, De Hane, een van de twee centrale verdedigers. Met een hele zwakke paas, totaal uit het lood. Komt niet voor in de uit, daar had hij uit moeten komen. Komt denk ik ook omdat Berrier die er nou op weg was, en De Vauw, die er nou op weg was, elkaar een beetje aankijken. Maar wie moet er nu? Ze deed het uiteindelijk allebei niet, terwijl PSV overneemt en nu snel schakelt. Daar komt Maher, die gaat van 30 meter schieten, 20 meter, dan toch maar Pasen. Naar de rechterkant van het veld, omdat hij het uiteindelijk net niet aandurft. Bakali probeert zijn maatje weer te dollen. Nee, dat is de DI die hem nu in de weg loopt. En nou verspikt hij zich een keer in zijn eigen bewegingen, neemt de Belg over. Maar weer wordt het in dit geval de Bélier heel slecht uitverdedigd en PSV zomaar weer over. De paas naar de linkerkant van het veld. Willems, bal meegenomen, aardig. Probeerde het met het hoofd, dat mislukt. Weer verdedigen de Belgen uit. Berrier. Ze zoeken naar een moment om te gaan counteren. Dat is dus nog niet gelukt. Want Zoet heeft behalve een echt letterlijk nog niets te doen gehad. in de eerste 13,5 minuut. Nu moet hij even oppassen als hij de bal opnieuw via Rekiek krijgt aangespeeld. Die zich nu wel heel erg door Habibou laat opjagen. Maar dat heel makkelijk wint. En Habibou van het lijf houdt. Die gaat dan nog een beetje ruzies staan maken ook. Maar dat hij mag. Want hij krijgt een hoekschop. En Rekiek dacht die bal is voor mij. En uh, ik geef hem vast aan mijn keeper. Dat had hij dus niet moeten doen. Habibou, even kort, voordat de hoekschop genomen wordt. Als u ooit wil, wil zien hoe een speler onvriendelijk was met dieren... moet u op YouTubers intikken. Habibu eent. Ja. En dan krijgt u een heel merkwaardig filmpje te zien. En dan weet u hoe het niet moet. Ja, daar... Uh... ...had de Partij van de Dieren heel wat vragen over kunnen stellen in, het, in de Tweede Kamer. Goed, de hoekschop vanaf de rechterkant gaat genomen worden voor zulte Waregem. Er wordt eventjes wat geduwd en getrokken in het strafschopgebied. En dus heeft Luca Banti, de Italiaanse scheidsrechter, even wat mensen bij elkaar geroepen. Een redelijk ervaren scheidsrechter, al sinds 2009, dus al vijf jaar internationaal scheidsrechter. Hij heeft nu het seintje gegeven dat de Hoekschop vanaf de rechterkant genomen mag gaan worden. En dan uh, wordt er nog altijd een beetje aan elkaar getrokken in het strafschopgebied. Hier geen extra scheidsrechters naast de doelen. Dat is niet bij de uh, uh, pool of bij deze kwalificatiewedstrijden. Dan is de Hoekschop zoet met een halve vuist. En dan weggeramd door Matas over de zijlijn. Het zag er even gevaarlijk uit, maar zoet uh, red. Wat dat betreft uh, redelijk vakkundig. Uh, met één vuist was hij toch hier meester, Even in zijn doelgebied. En dat hoort ook als uh, keeper van PSV zijnde. Immer voor Zulte. Voor de duidelijkheid, Park is er uh, nog niet bij vanavond. Dat uh, zover is het allemaal nog niet. Dat uh, zal PSV nog even wat geduld moeten betrachten voor de Koreaan terug in Eindhoven. Dat is sowieso wel een plezierige gedachte trouwens voor PSV omdat je in dit elftal, ik heb dat een aantal keren gezegd, nu 20,8 jaar ook wel wat ervaring kan gebruiken, terwijl zich nu de paai even verslikt in een bal, omdat hij wegleidt op het dus inmiddels natte veld en daardoor neemt zulte over en zegt Ahbi geeft mij die bal maar die loopt ook wel vrij, maar dan komt de schitterende combinatie met Berrier aan de rechterkant en dan leiden die bij een voorzet wil komen bij de tweede paal, maar daar net aan voorbij loopt. De schoonheid van de aanval zat hem in een korte eentje raken combinatie met eigenlijk een simpel maar doeltreffend driehoekje dat de bal aan de rechterkant vrijbracht bij Berrier. en de Fransman kon de voorzet die dan eigenlijk gewoon niet goed genoeg is. Wat over het doel van PSV heen waait. Maar zo heeft Zultewagen met dit moment en met de hoekschop van zo even, toch twee keer van zich afgebeten na een kwartier bij 0-0 stand. Bakali probeert langs te gaan, wordt even tegengehouden. Hij krijgt geen vrije trap. Dat is opvallend. want hij wordt duidelijk uh, tegengehouden door Verboom. de maatje. En uh, nu staat hij weer op, Bakali. En uh, kijkt uh, even om zich heen: van waarom krijg hij geen vrije trap? Nou, omdat ik niet heb gefloten, zegt uh, de scheidsrechterband. En uh, dus mag er een doeltrap worden genomen. De bal was over de achterlijn gegaan. En Zultenwaregem mag uh, de doeltrap gaan nemen. Zultenwaregem, ik zei het al sinds 2005. in die hoogste klasse acterend, uh, Frankie Duur, die is toch wel een... Uh... Een succescoach hoor, er is veel over hem gesproken dat hij naar topclubs zou gaan. Maar ja, zegt hij, wij zijn tweede van België, dan ben je al een topclub. Het bal nu wel voor PSV, met diezelfde Bakali. Bakali zoekt, die loopt er vrij, weinig, achter hem Willems. Willems nu op de middellijn, de bal even terug naar Rikiek, maar die is kort. En dus moet Rikiek meteen optreden. En zijn paas gaat over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Ja, nou is Kieke wel een uit de serie. Uh, als ik een bal kan raken, dan doe ik dat. En die gaat niet nadenken of daar toevallig een stukje tegenstander bij zit. Deze 18-jarige jongen, Nederlandse moeder, Tunesische vader, geboren in Den Haag. Oh, slechte paas nu, wat Matafs ineens vrij van de keeper oh. zet. Omdat ze bij Zulte waren, blijkbaar kleurenblind geworden zijn. Maar Mataf die om de keeper heen wil, faalt. Nou mag je voor mij best een keer schrikken als je aanvallen bent van zo'n uh, aangeboden kansje. Maar eigenlijk moet hij er dan wel in. En het duurt allemaal net te lang. Dit plotselinge moment dat had een goal kunnen zijn. Bakali nog met de naastoot. Laat het voorzetten over aan Brenet. Balken bij de tweede paal. Dan gaat Memphis de Paai de lucht in. Dan gaan er nog meer de lucht in ook. Maar de Paai kopt. En die kopt de bal met een stuit in de handen van de keeper. Maar de fout is van Verboom. Die heeft niet gezien dat de paai de weg naar de doelman afsluit. Maar de doelman, en dat moet je hem dan wel nageven, Boschuk, komt er weliswaar met risico uit met zijn benen naar voren. Ik begrijp nooit waarom keepers dat doen. Want dan loop je ongelooflijk risico uit de strafschot. Maar het loopt dit keer goed af omdat de bal er tegenaan komt. En niet de tegenstander. Grote kans uh, voor PSV van Matas. Maar niet benut. 0-0 nog. 0-0. En uh, een sterker PSV nu met Wijnaldem. Wijnaldem moet uitkijken, raakt de bal kwijt. En dan kan Berrier overnemen, maar die wil met een hakje een medespeler uh, vinden. Dat lukt niet. En via Willems gaat de bal dan naar voren. Maar daar zit uh, fout weer tussen. En zo is het even wat uh, slordigheden over en weer. Is het uh, Zultenwaardig hem in balbezit met uh, Ndjaye. Ndjaye uh, krijgt uh, de bal bij een medespeler. Dat uh, gebeurt uh, uh, allemaal zo op het middenveld in de buurt van de middencirkel. Als het balbezit bij Kolpaard is. Kolpaard eh, naar eh, Hazard. Hazard-balletje. Ja, twee man in eigenlijk. En de opkomende de pauw kon er net niet bij. En ook Berrié kon er niet bij. En dus gaat de bal over de zijlijn. En mag PSV gooien. Doet dat snel richting Steinschaars. Het kleine broertje van Eden Hazard dus. Deze Hazard staat ook onder contract bij Chelsea. En wordt door Zultenwagen nu voor twee dagen in het volgende jaar gehuurd. Want oh, ze dus hebben de hele familie opgekocht geloof ik daar. De andere Hazard speelt daar nou dus wel, dat is bekend neem ik aan. Habibou heeft inmiddels de bal van Zil te wagen met open naar de rechterkant naar Berrier. de Fransman die daar wat ruimte krijgt. Nou, nu komt Memphis Depay meehelpen om te verdedigen. Dan gaat de paas naar het midden, naar Hazard, terug naar Berrier. En dan gaat hij uiteindelijk over de, lijn, omdat Willems, over de zijlijn, omdat Willems goed naar de bal blijft kijken, zich niet laat verrassen in het duel. Berrier biedt zich aan, wordt overgeslagen. En de bal gaat even terug naar de fou, helemaal terug zelfs naar de Hanen. Dan loopt Matafs achteraan. Het is wel een fase naar een onstuimig en fris begin van PSV. Dat zulte enigszins hersteld is. En ook wat meer van zichzelf kan laten zien. Nu dus ook wat ruimte aan de andere kant. Even laat. En Bakali maar weer eens op avontuur gaat. Een mannetje voorbij gaat. En dat maar eens moet schieten uit een moeilijke hoek. Vanaf de rechterkant het strafgebied binnengelopen. De hoek is bijna onmogelijk. Het schot is bovendien niet al te krachtig. En belandt in de handen van de die toch uh, beduidend meer te doen heeft gehad in de eerste 20 minuten dan zijn collega Jeroen Zoet. Aan de andere zijde. Die heeft twee truspelballetjes gehad en een keer een corner weggeboxt, Maar uh, de heer Bossuut heeft toch echt reddingen moeten verrichten. Maar eerder gezegd, dat heeft hij tot dusver goed gedaan. Ja, en uh, eigenlijk is het uh, opvallend dat het uh, nog altijd 0-0 staat. Want PSV is sterker, doet zichzelf uh, een beetje tekort. Zeker met Matafs, die toch had moeten scoren uit die uh, grote kansen. Voor de rest wat halve kansen. Schot op de paal gezien van Bakali. En uh, ja, het is best uh, een aantrekkelijke eerste 20 minuten die we hebben mogen aanschouwen van deze wedstrijd. Zult de bij PSV op verplaatsing, zoals dat zo mooi heet in België. 0-0 dus de stand. balbezit voor. Uh, uh, Zulte Waregem eens kijken of zij een gaatje kunnen vinden. Eén keer een heel klein beetje gevaarlijk geweest uit een uh, hoekschop. En uh, voor de rest eigenlijk niet gezien in de buurt van Jeroen Zoet. Ook de opbouw is heel langzaam nu voor Boom. Die probeert een bal voor het doel te scheppen. En die wordt weggekocht door Bruma. Alleen nou dan gaan wij we volgende week op verplaatsing naar Brussel. Omdat het stadion van Zulte Waregem volgens de UEFA niet goed genoeg is. De regenboogstadion, dat is jammer. Maar uh, het wordt Brussel, het stadion van Anderlecht waar de return volgende week gespeeld zal worden. Zult de Wagen valt aan, de vouw zet voor. Oei, auw! Die komt uh, behoorlijk in botsing bij het geven van de voorzet met Willems. En nou zeg ik nog vriendelijk in botsing, want volgens mij doet Willems, laat ik het zo formuleren, niet zijn best om die botsing te voorkomen. Die gaat er behoorlijk met de ogen dicht in en die uh, steekt zijn been ver vooruit. En ik denk dat je daar gewoon een kaart voor moet geven. Scheidt zich de fluit niet, maar de bal die over de achterlijn is gegaan, het laatst door Willems is geraakt. Neemt al een hoekschop op voor Zult. Het is gewoon een zware overtreding van Willems. Daarmee kun je je tegenstander grondig blesseren. En Willems ontsnapt aan een kaart. PSV krijgt de tweede hoekschop tegen. Die door Berrier uitdraait. Vanaf de rechterkant gaat worden genomen. Bij de eerste paal moet worden weggewerkt door Schaars. Dat doet hij naar behoren. Dan moet PSV nu massaal dat strafhoekgebied uit. Dat lukt. Zeker als Zult de Wagen de bal niet snel onder controle krijgt. En nu met een boogje probeert terug te spelen. Mislukt dat. Dan kan de PSV alsnog gaan counteren. Of er in ieder geval over nadenken, maar krijgt Matas de bal niet goed mee. En is de prooi weer voor Zulte Waregem. gevaar wel geweken. Borsuit heeft de bal gepaast naar Karel de Hane. En dan komt de bal bij Berier en de fout terecht aan de rechterkant. De tempo bij Zulte Waregem een stuk lager in balbezit dan als PSV de bal heeft. Maar PSV heeft een beetje uh, afgelopen vijf minuten even wat uh, adem uh, uh, gespaard omdat het tempo natuurlijk heel erg hoog lag in dat eerste kwartier. En het nog altijd de eerste echte wedstrijd is van het seizoen. Wel wat leuke oefenwedstrijden gezien. Onder andere tegen Hannover bijvoorbeeld. 3-0 gewonnen door TSV En Veenabadje zei het al. Bas zei het al. Een uitstekende 2-0 overwinning. ...in Turkije, waarbij ook het Turkse publiek daar best van onder de indruk was. Nu is PSV weer weg aan de rechterkant met Bakali. Bakali met een voorzet. En die komt dan, oh, net niet terecht bij de Genia. Ja, toch, en Wijnaldum over. Oh, wat een kans is dit, Seth. Wijnaldum die hem op aangeven van de paai met links over het doel van bosz schiet. Dit is de tweede 100% kans voor PSV. Maar ondanks dat alles staat het nogal het 0-0. PSV heeft voorin met en Wijnaldum en Depay en Bakali die dan ook nog de steun krijgen van zeggen, Maher. Wijnaldum hebben ze ongelooflijk veel snelheid en creativiteit en daar heeft Zulter Wagem eigenlijk niet zo heel veel antwoord op. Als PSV beweegt en als het het balletje snel laat gaan dan snijden ze er vrij makkelijk doorheen. Dat heeft Cocu natuurlijk inmiddels ook wel gezien dus die zal vol vertrouwen zitten en hoop maar dat ze dan achterin ook attent blijven. Maar het gemak waarmee ze er doorheen lopen zoals... Met het moment van zo even ook. En nu weer Burnett die ze verboven voorbij loopt, alsof hij er niet is. En dan de voorzet geeft die net niet aankomt bij Matas. Maar daar liggen voor PSV ongelooflijk veel kansen. Ze hebben er dus twee gehad die er echt in hadden gemogen. Eentje aangeboden die door Matas werd gemist. En zo even dus de mogelijkheid voor Wijnaldum. Die er eigenlijk in had gemoeten. Maar dan komt PSV weer. Burnett voorzet. Dat lijkt me niet een al te beste bal die zeilt. Aan de andere kant het weer bereid. Moet dan worden opgepikt door op PSV. Wijnaldum moet aan de bak. Verliest het duel van DI. Dat is geen schande. En dan moet PSV nu gaan oppassen. Dat leien aan de rechterkant wat vrijheid heeft. Maar die heeft Willems tegenover zich. Willems uh, is uh, een beer van een uh, jongeman. Dus uh, die komt niet zo makkelijk omheen. Dus wordt er gezocht naar de linkerkant en gevonden bij Azaar. En Hazard heeft weer die brunette tegenover zich. Brunet die zojuist zo knap mee opkwam. Speelt de bal even naar buiten. Habibou. Habibou met Bruma. Bruma hoppa. Even ingrijpen van wat jij treuzelen. Ik heb een aardig rechterbeen. En we gaan hier geen gekke dingen doen. Als jij met die bal aan je voet blijft lopen, dan weet ik daar wel raad mee. En dat liet Jeffrey Bruma even zien. Nu heeft Jeroen Zoet de bal. En die gaat eens om zich heen kijken. Zo hebben we alweer 24 minuten gespeeld. En staat het nog altijd 0-0. Maar oogt de PSV dus behoorlijk fris en gretig sowieso. En ziet het er gewoon goed uit, 24 minuten lang. Balbezit voor Bruma. Achterin heeft de ploeg eigenlijk nog geen steetje laten vallen. Rekika gespeeld in de breedte. Zult de Wagen schuift nu met 5, 6 mensen op op de PSV helft. Maar de enige die echt stoort is de spits. Dat heeft niet zoveel zin als je dat alleen doet. En dus voetbal PSV er vrij makkelijk onderuit. Nu Maher wel even te lang gewacht. Bal even kwijt. Probeer dat zelf te herstellen. Lukt half. je neemt over. Maar dat Maher wel ervoor zorgt dat de bal niet overblikkelijk in de voeten van Habibou terechtkomt. Maar uiteindelijk is hij wel voor Wagen. Zij het helemaal achterin waar nu de vouw de rechtsback wordt gevonden. Die is wel gaan lopen. De aanvoerder dus halverwege de PSV altijd uitgekomen. In de rechterzijde van het veld. Wie is eraan speelbaar die hij zou kunnen. Dan komt de bal naar Berrier. Die wil hem teruggeven naar de vouw, maar die dat zo ongelooflijk slecht. Dat je ja, afvraagt hoe het nou komt. Dat iedereen ons verteld heeft dat hij een geweldige trap heeft en een geweldige paas. Deze Franse middenvelder. Dat hij de corners en de vrije schop eigenlijk altijd neemt. Maar dan hoort dit toch eigenlijk niet van je voeten te vertrekken. Het is wel zo. En uh, het levert PSV een doel. op. Wij zien een, uh, een shot, zoals het zo mooi heet, van de bank van PSV. Waar CoQ met Faber even aan het overleggen is. Hij zal, denk ik, redelijk tevreden zijn. Om één ding is hij niet tevreden, dat is de nul die uh, de PSV op het scorebord staat. Die andere nul is hij zeer tevreden over. Maar die nul van PSV had minimaal één moeten zijn. En misschien zelfs wel twee, want twee echt grote kansen. En wat uh, halve kansen en mogelijkheden heeft uh, PSV zichzelf al uh, uh, uh, nog niet uh, bij beloond. Jeroen Zoet heeft de bal. Kieper die dus uh, de voorkeur boven Titon krijgt voor ons nog. Titon die voor de wedstrijd met een heel zuur gezicht... Naast Marcelo zat. Die had een nog zuurder gezicht. Maar ja, die heeft vorig jaar gezegd dat hij naar Barcelona gaat. Dus die kans zit er wel heel erg dik in. Het uh, schijnt manier... Nijmaar ook gevraagd heeft dat dat uh, kon, <laughs> Ja, maar het, ze weten niet of drie van die geweldige voetballers... Messi, Nijmaar en Marcelo bij elkaar in één team passen. bezit voor uh, Depay, uh, uh, Hele goede voetballer naar Schaars. En Schaars ziet de opkomende Brunet. Brunet geen goede aanname. Bal meters van zijn voeten gesprongen. Dat is niet zo handig. Dat ben je hem kwijt meteen ook. En wordt hij overgenomen door Hazard. Die twee keer om zijn as draait in de ruimte. dan dan de andere kant vindt. Dat is de rechter in dit geval. Skoulasson, link... Uitverdedigd omdat PSV daar met de paai stoort. Maar uiteindelijk vindt men toch een gaatje aan de rechterkant van het veld. De fout. Dan moet de paai weer medes maken terug. Onderschet Willems vrij eenvoudig een slechte paas van de fout. En komt PSV via Wijnaldum weer een Die Laat de bal ook even van zijn voeten springen. Nu is PSV plotseling in een aantal momenten wat slordig. En levert dat Zulte-Wagen langer en vaker balbezit op dan goed voor PSV is. Korte combinaties duur middenveld. Sculasson, Hazard, terug. Dat kan natuurlijk altijd. Dan wordt hij in het midden in de middencirkel bij Dij afgeleverd. Dan gaat hij naar de rechterkant in het verdedigingsblok bij De Hana uitkomen. Ik kies de Hane weer voor de vouw. Maar langzaam maar zeker komen er ook fases in het duel erin. Zult de Wagen zich wat makkelijker met meer mensen op de helft van PSV nestelt. Nu is dat voorbij trouwens, wat heeft een Kiek voor PSV overgenomen? Nou, Dit deed hij uh, goed required. Vorig jaar nog een aantal wedstrijden voor Manchester City gespeeld. En ik had hem daar ook uh, op het trainingskamp uh, uh, toen Ajax daar uh, moest voetballen. ...bij de opening van een jeugdcomplex gezien. Een hele aardige jongen die uit de Feyenoord-jeugd komt. Een enorme persoonlijkheid. En daar verwacht ik erg veel van in de nabije toekomst. En dat is natuurlijk prettig ook voor het Nederlands elftal. Daar is hij nog wat jong voor. Maar toch, wel zitten voor Zult Achterin bij Steve Kolpaard, die de bal op Verboom geeft. Verboom, aan de linkerkant van het veld, krijgt zijn vriendje Bakali weer op bezoek. Die zijn ook al boezemvrienden, maar bepaalt niet aardig voor elkaar. Waar Kali nu aan bal bezit en uh, Matas die volgens mij een overtreding tegen zich krijgt. Maar voordeel oploopt omdat Wijnaldumberg kan de paai is mee. Wijnaldum, wat ga je doen? gebied wil schieten, schot geblokt. Daar had PSV nog wel wat meer kunnen doen. Memphis de paai was mee. Er waren ook nog twee verdedigers van Zulte mee. Dat waren Colpaar en De Vau. Maar hij schiet hem al uiteindelijk via Colpaar over de zijlijn. Een uh, nieuwe kans voor PSV, hoewel je dit misschien moet scharen in de mogelijkheden. Die toch nooit echt een kans werden. Maar nou kijk ik even op een blaadje. Aan de kant van PSV toch inmiddels zes dingen opgeschreven. Twee grote kansen en laten we zeggen vier halfjes. Maar aan de kant van zulte Wagen eigenlijk nog niets. Bakali weer aan de bal. Die mag zwerven. Want staat dat formeel wel aan de rechterkant voorin. Maar hij duikt om de havenklap op in het centrum. Dan worden de posities op PSV keurig overgenomen. Dan schuift Van een beetje door. Dan gaat Matas wat meer aan de rechterkant lopen. Of daar komt dus een keer een ander terecht. Kortom, daar is over nagedacht, daar zijn afspraken over gemaakt. Maar het geeft een voetballer, echt een rasvoetballer, een pleitjesvoetballer als Bakali de gelegenheid om eigenlijk over het hele veld zijn kunsten te vertonen en dus gevaarlijk te zijn. En dat heeft de vruchten toch wel afgeworpen, want hij is eigenlijk bij het meeste van PSV gevaarlijk geweest. Dus hij is hij bij betrokken geweest. De dingetjes die de voorwaartse doen, dan moeten de verdedigers, zoals Brennet, moet dat niet doen. Balletje afstand, been. Willems. zou je... Hij heeft ook nog wel eens er een handje van om uh, rare dingen te doen. Nu raakt de brunette de bal kwijt. De bal gaat wel over de zijde omdat Bruma handelend optrad. En Van mag gooien. Doet dat naar voren. De uh, bal komt in de buurt van Bruma terecht. En bij uh, uh, Leijen. Uh, Leijen is uiteindelijk uh, de winnaar. geeft een uh, slim balletje. Uh, binnendoor. Hazard. Hazard. Bal naar de rechterkant. Naar uh, Berier. Berier met de voorzet. En dan uitkijken. Blazen. lopen er twee elkaar in de weg. Habibou en uh, Leijen lopen elkaar in de weg op het moment. Dat uh, Leien een omhaal wil maken is het uh, zo erg dat hij schrikt van Habibou dat hij de bal compleet mist. En nu is PSV toch wel weer achterin ook wakker geschud en moet er uh, wat gaan gebeuren. Een doelpuntje stel ik zo voor. We hebben nu bijna een half uur gespeeld. Ja, Habibou stond ook buiten het spel denk ik trouwens, zag ik in herhaling. Maar goed, dat deed er al niet meer zo veel toe. Het ging niet van een leien dakje dat flauwe voorspelletje. Die hadden we nog even te goed. De balbezit voor PSV omdat zoet een diepe bal van De Vauw of Berrier is dat geweest. Eigenlijk makkelijk kan oppakken, geen tegenstander in de buurt. Half uur op de klok dus. 0-0. Bruma aan de bal voor PSV. Aan de rechterkant kan Brunet ontvangen zonder dat hij onder druk staat. Nu komt Hazar wel naar de bal toe. Gaat hij terug naar de centrale verdedigers. Rekik nu in dit geval. Die, uh, en die zei het al in Engeland. Uh, nou ja, bij de ploeg waar hij afhankelijk voor koos nog niet zo ongelooflijk succesvol is geweest. Doe ik een beetje is verhuurd. Een keer aan Portsmouth en een keer aan Blackburn. Dat was ook geen onverdeeld succes. En dan nu maar hoopt dat hij uh, op zijn... Wat is die 18e die je bij Eindhoven toch een keer een heel seizoen kan draaien? PSV komt met veel mensen. Willems is mee. Aan de linkerkant is uh, Willems nu al speelbaar. Die neemt de bal mee. Moet de voorzet geven. De paai voor het doel. Matthas voor het doel. De keeper laat de bal los. En dan komt hij met de schrik vrij. Omdat de verdedigers genoeg zijn om de bal het strafhoekgebied weer uit te tillen. En dat lukt uiteindelijk via Berrier. En dan kan Zult de Wagen over een counter gaan nadenken. Met Hazard die zich verslikt. Denk ik, nee. Hij heeft de bal nog steeds. Hij verslikt zich niet in Brinet. Brinet verslikt zich in hem. Ja, want Hazaar heeft nog altijd bezit. Mooie bewegingen. Nog altijd Hazaar. Van heel ver schiet hij dan. Ja, dat is veel te ver. En het oeh, van op de tribune klinkt dan zo. Uh, maar PSV, dat uh, hoort, hoor je ook een beetje aan het publiek. Moet uh, toch achterin daar een beetje opletten met dat soort uh, zaken. Brunetti die al een paar keer in de fout is gegaan. Het uh, iets te lichtzinnig opneemt. Leuke voetballer, maar jong en onervaren. Hij heeft nu weer balbezit. Hij is in de buurt van de middenlijn. speelt de bal naar Schaars. Schaars kijkt over zich heen. Wie loopt er vrij aan de linkerkant is het Willems die aangespeeld kan worden. Wordt ook in de voeten aangespeeld naar de paai. Terug naar Willems. En dan uh, is het uh, Willems die zoekt over de uh, breedte van het veld naar Bruma. Bruma kijkt. die loopt er vrij? Skaars meteen doorspelen naar Benalden. Terug naar Skaars. Skaars bal de diepte in richting Maher. Waar we nog niet al te veel van uh, gehoord en gezien hebben in deze eerste helft. En dan gaat de bal over de zijlijn en mag uh, Zultenwaren hem gaan gooien. Aan de linkerkant van het veld, Van Boom heeft de bal. Dat betekent dat PSV, zoals eigenlijk de hele wedstrijd al wel probeert om de tegenstander daar op te sluiten. Dat levert ogenblikkelijk balbezit op. Nu moet Bruma uitkijken, omdat hij bijna van de bal wordt gezet door Leijen. Maar uiteindelijk is er een overtreding gemaakt. Oh, door Bruma zelfs. Die indruk had ik, maar hoorbaar ben ik niet de enige. Nou, niet ogenblikkelijk, maar blijkbaar is Leijen door Bruma vastgehouden. Maar ze in de halen kijken, nou, volgens mij krijgt hij zelf gewoon een beuk. Dat leek me geen schouderduw. In het beste geval een duw met de schouder. En volgens mij mag dat niet. Maar vooruit maar, een vrije schop voor de tegenstander. Een vrije schop voor zulte Wagen die de van de middenlijn inmiddels genomen is. En voor de voeten is gekomen van Kolpaar, centrale verdediger. Diai, een van de twee controlerende middenvelders, schuift de bal naar de rechterkant door. Dan moet De Haan de lijnen uitzetten. Die kan kiezen voor bijvoorbeeld Berrier die zich even laat zakken. En Berrier kan hem dan weer terugspelen naar Kolpaar. Zo schiet je eigenlijk geen steek mee op. PSV laat het maar even voor wat het is. 33 minuten op de klok, een 0-0 PSV beter, frisser, gevaarlijker, maar geen goals. Nu foutje Brunet, daardoor ruimte verboom is mee een hele slechte voorzet lijkt me dat of is die bal toch nog te koppen die is nog te koppen dan komt er nog een omhaal ook bijna van leijden dat die bal niet te ver leek door habibo bij de tweede paal nog weer voor het doel werd gebracht maar omdat de omhaal niet goed afloopt van PSV counter en is de paai ineens weg de paai het strafschroepgebied binnen die moet scoren en dat doet hij niet omdat hij schiet en de bal nog wordt aangeraakt door een verdediger die zomaar zijn been optilt in de hoop dat dat de bal dat tegenaan komt, tenminste zo zag het eruit. Maar omdat er geen hoekschop komt voor PSV, is dat echt niet het geval geweest. Dus hij schiet hem gewoon zelf over. Maar wat een mogelijkheid weer voor PSV. Memphis de paai. Mikt gewoon te hoog. Ik dacht dat die bal nog verrichting werd veranderd. Is niet het geval. Metertje over. Dus de zoveelste kans voor PSV onbenut. Ja, daar de PSV zichzelf echt tekort in deze eerste 33,5 minuut spelen. Met drie echt grote kansen. En een paar halven nu weer PSV in boven zit. Nou goed weer van Stijn Schaars. Speelt de bal naar her, Maar naar Wijnaldum. Wijnaldum moet er meteen spelen. Doet hij ook. Mooie bal. Bakali. Bakali doet meteen. naast. Goeie bal hoor. En het is dat De Pai net iets te laat komt. En Bakali uh, uh, de bal weer net aan de verkeerde kant van de paal tikt. Weer een goede mogelijkheid. De bal had iets minder scherp gemoeten. Of hij had ook het doel gemoeten, maar daar was het een hele moeilijke hoek voor. Of hij had hem even iets terug moeten trekken waar de paai klaar stond om de bal eventueel in te tikken. Maar goed, geen van beide gebeurt. Weer een goede kans voor PSV. En het publiek voelt het. Het hangt echt in de lucht. Maar ja, ze moeten wel komen. 34 minuten gespeeld. 0-0. Ja, en nou uh, wil ik geen doenbiker zijn, maar goed spelen, kansen krijgen en geen goal maken. Nou, heb ik trainers wel eens onrustiger op de tribunes zien zitten dan Cocu? Want die zit er vrij rustig bij op de bank natuurlijk, maar uh, die zal er ook denken van: het zal toch niet zo'n avond worden dat je het gevoel hebt dat je met 5-0 moet winnen en straks met 0-0 met 1-0 verliest. Het uh, is een kwestie van scherp blijven leiden en scherp blijven. Bedoel ik dus dat niet verbonden links nou de benen helemaal in de buurt van het strategie mag komen, goed zijn doel uitgekomen door Zoet. Die met zijn sliding de bal de andere kant weer optrapt. Nog bijna in de voeten van Wijnaldum. Waardoor er bijna nog een tegenaanval komt ook. Terwijl Matas hard doorgaat in een duvel met Skoulasson. Die geblesseerd blijft liggen. Nog naar de scheidsrechter kijkt en zegt vind je het niks. Nou dan sta ik maar weer. Dat viel dus allemaal wel mee. Zachtzinnig ging het niet. Maar dat hoeft ook niet. Aan de linkerkant van het veld is Hazard aangespeeld. Die dribbelt naar binnen. Zo komt er dus weer een ware gemse aanval aan. Ik denk dat dat uh, taaltechnisch niet helemaal klopt. Maar vooruit maar een weer. Berrier krijgt de bal naar een lange bal. Aan de rechterzijde en kiest dan voor Leijer die op de punt van het strafgebied staat. Wegdraait bij Rekiek. Aan de achterlijn aankomt. De voorzet geeft. En die bal komt in de handen van Zoet. Die keurig de bal vangt voordat Habibou met zijn hoofd bij de bal kan komen. Ja, ik denk dat voor Zoet natuurlijk ook een aparte wedstrijd is. Hij weet dat hij gevecht is om een basisplaats met Titon. En doet datgene wat hij moet doen, dat doet, doet, doet, doet hij uh, heel, uh, heel aardig. Heel uh, bekwaam, zoals het zo mooi heeft, vroeger door Wim kamp. Bal zit bij de paai. De paai aan de linkerkant gaat er langs, maar vindt dan meteen de vouw op zijn weg. Die goed de rugdekking geeft. En dan mag uh, uh, SZVW, Nee, de waren in ieder geval, mag weer uh, SVZW. Uh, mag dan uh, uh, weer heel even in de aanval gaan. Maar daar zat brunette goed tussen. En dan kan Schaars de bal breed geven op Maher. Morgen te zien zo even dat uh, in het kader van de balans. Uh, Schaars en de vier verdedigers bij uh, tegenstoten aanvallen van PSV die zeg maar plotseling ontstaan. Ook niet van plan zijn om veel verder naar voren te lopen dan strikt noodzakelijk. Want uh, op die manier haal je de counter natuurlijk wel uit. Bakali weggestuurd door Schaars opnieuw. Moet de voorzet geven. Twee mensen voor het doel. De Paai en Matafs. En dan loopt het strafselgebied nu binnen. Geeft de balletje binnen door. Schitterende bal. En dan een hakje. dan gaat hij. Oh. Op de lat. En dan wordt hij binnengekomen. Yeah. 1 voor PSV. Voor nee, De Paai, maar hij staat buiten spel. Ai, ai, ai, ai, ai. De aanval was werkelijk fenomenaal mooi. Een slim balletje van Bakali. Over de grond waar eigenlijk niemand dat verwachten. Dan komt die bal met een hakballetje voor de voeten van Mataf. Daar duikt de doelman dan vervolgens op. Die bal gaat via de doelman omhoog en komt tegen de lat. En dan staat, denk ik op het moment dat Mataf op de lat schiet, de, de paai buitenspel. Waardoor hij uiteindelijk profiteert van het feit dat hij buitenspel staat. Dat moet het al geweest zijn en dat blijkt wel uit herhaling. Dat klopt inderdaad. En zo wordt die treffer terecht afgekeurd. En daar heeft PSV geen geluk. De paai tikkeltje te gretig, maar dat mag je hem eigenlijk niet kwalijk nemen. Want zo gaat dat al eenmaal. Het is langzaam maar zeker echt een wonder dat nog 0-0 staat. Ja, want Matas had die bal er ook gewoon in eerste instantie ja. in moeten schieten. Laten we nou wel zijn. Balm zit voor PSV. Goed werk van Stijn Schaars. Uitstekend werk. Werd nog even vastgehouden. Hij krijgt, ondanks dat hij de bal in bezit had, een vrije trap. Is snel genomen Bruma naar Schaars. Iets aan de korte kant. En dan geen de risico genomen door Schaars. Stelt de bal terug richting Zoet. En daar had PSV toch echt op 1-2-3-0 moeten staan in deze eerste helft. Maar is nog altijd 0-0. Geeft natuurlijk wel veel hoop terwijl Verboom even zijn maatje vasthoudt. En dat is gezien door de scheidsrechter. Ah nee, dus hij geeft buitenspel van Matafs. Terwijl er een overtreding werd gemaakt door Verboom op Bakali. Maar dat werd niet gezien door de scheidsrechter. Wij kregen nog even de herhaling van die heerlijke actie van de paai. En het was wel lastig voor Matas om die bal binnen te tikken. Maar toch. Ik denk een, een scherpe spits had hem uh, binnengetikt. Even wat uh, uh, overleg aan de zijkant. Cocu met de vierde man. Omdat Cocu ook vond dat er een overtreding was gemaakt. Maar wel opletten geblazen voor PSV. Aan de andere kant waar Rikita goed tussen zit en de bal over de zijlijn speelt. U kan inmiddels ook zeggen dat de heer Bossuut, de keeper van Sulte. toch wel een aardig indruk maakt. Niet voor niks. Vorig jaar in de verkiezing keeper van het jaar in België. Tweede geworden achter. Proto, de doelman van Anderlecht natuurlijk. Dus hij is ook echt wel een goede doelman. Terwijl nu voorin, zult de wagen, staat te prutsen via Leijen. Die blijkbaar de zijlijn niet gezien heeft. En ik uh, de bal heel dom verspeeld en zomaar aan PSV geef. Nou kijk ik even, er is wat gebakken Leijen ergens aan het ontstaan. Waar de scheidsrechter even verhaal komt halen met Willems, Habibou en Rekik die daarbij staan. Rekikik wordt nu weggestuurd en dat zijn Habibou en Willems. Die het met elkaar aan de stok hebben, nog even lachen en dan zal het allemaal wel weer gaan. Ik had u nog beloofd dat verhaal over Berrier en Leijen. Die vorig jaar plotseling het met elkaar aan de stop kregen. Het merkwaardig moment was dat. Leijen had de strafgroep gemist. Berrier wilde nog even de discussie aan. En kreeg toen van zijn ploeggenoot Leijen een tik in het gezicht. Na afloop was Leijen woest. En die zei. Volgend jaar is er plaats voor hem of voor mij bij Zulten. Maar zeker niet meer voor allebei. En u raad het al: een dag daarna waren er vanuit de club allerlei persberichten en excuses. En ging het allemaal wel weer. En nu spelen ze er nog. Maar het is toch een merkwaardig moment. Het zijn geen grote vrienden. De aanvallen en de middenvelden. En de man uit Senegal en de man uit Frankrijk. Maar dat is een merkwaardig incident geweest. Wie krijgt dat vanavond nog een vervolg. Dat zal wel helemaal grappig zijn. Vrij schot voor PSV, 2 meter over de middellijn. Aan overtreding van Skoulassum op Wijnaldum. 40 minuten gespeeld, 0-0. En die uh, vrije trap gegeven door scheidsrechter Banti. Ligt, uh, de bal ligt een meter of 5 à 8 over de middellijn. Nou, zelfs iets minder. Want Banti wil nu dat de bal terugkomt. En uh, dan is de vrije trap nog niet genomen. En dan. Zegt hij, nu mag hier genomen worden. Nou, is gebeurd met Depay. Die de bal heeft gekregen van Schaars. Terug naar Willems. Willems helemaal terug naar Rikiek. Rikiek kan de bal breed geven om het spel te verleggen naar de rechterkant. Aan Bruma doet dat ook. Bruma nu over de middellijn aan die rechterkant. Even inhouden. En terug naar Brunet. Brunette is er even verslikt. En terug moet naar Zoet. Brunet die... Uh... Ja, wisselvallig speelt. Uh, aardige momenten met mindere momenten afwisselt. En nu uh, een slechte bal van Schaars, maar er wordt uh, goed gejaagd. En dan wordt er weer moeizaam teruggespeeld richting Bossuut Maar die is uh, steeds goed op zijn uh, post. Speelt de bal wel over de zijlijn voordat Matas weer gevaarlijk kan worden. Ingoed voor PSV, dat is wel. De keeper schud zien wij in herhaling op de monitor van Nee. Bossuut die heeft... Uh... Zo langzaam maar zeker is zijn buiten wel vol van de steken die zijn verdedigers laten vallen. Waardoor hij toch keer op keer voor problemen wordt gesteld waar hij eigenlijk niet zoveel trek trekken heeft. Maar zoals gezegd, hij lost dat tot dusver wel aardig op telkens. Schaars aan de bal voor PSV. Laat zich tussen zijn twee centrale verdedigers inzakken. Zoals eigenlijk iedere club dat tegenwoordig doet. De backs naar voren. Zo heb je in ieder geval vier middenvelders en met de man aan de bal vijf. Dan moet je geen balverlies leiden want dan zit je in de problemen. Dat doet PSV op het middenveld bijna. Goed, de bal uiteindelijk toch voor de voeten aan de rechterkant van Maher. Die paast, Bakali-ballen is lang onderweg, is te hoog ook. Maher is dan vind ik nog niet zo gelukkig geweest in die eerste 41 minuten. Waar PSV bij Fasen sprankelt en zich van zijn vrolijkste kant laat zien doet. Adam Maher, die ik zou bijna zeggen misschien wel het grootste talent op het veld zou moeten zijn, nog niet echt mee. Terwijl de ingooi van Zulte eigenlijk onmiddellijk weer prooi is voor PSV. Bruma als eerste bij de bal trouwt van Middellijn. Nu doet Maher het wel heel slim door de bal even terug te tikken naar Rikikik, die weinig tijd heeft. Tegenstander dan een door, er zit een stuitje in de bal. Zo krijg je net een tiende seconde minder tijd om de bal terug te spelen naar je want het lukt uiteindelijk goed. Skoulasson kan de verre trap van Zoet de zijkant opkoppen. Daar komt dan de fout in balbezit. En De fout wordt meteen opgejaagd door onder andere Maher. Vindt dan Berier, Berier afgetroefd door Willems naar Maher. Maher even aangetikt, maar blijft in balbezit aan de linkerkant. Met de fout tegenover zich. Trekt nu naar binnen. Zoekend naar het vrije man. De paai gevonden. De paai uh, speelt de bal te ver voor zich uit. Hij raakt hem kwijt en dan is het... Uh... Uh, geluk voor Waregem dat uh, een, een rare bal terug niet bij een PSV er komt. Rikiek die er weer goed tussen zit. sterk. En dat doet hij uitstekend. Op de momenten dat het moet, zit hij tussen. En uh, dan moet die bal maar over de zijlijn. Zoals we dat vroeger hebben geleerd. Als je in de problemen komt, rammen maar de tribune in. En dat uh, doet Rikiek op de momenten dat het moet. Ik uh, kijk met zeer veel genoegen naar zowel Bruma als Rikiek in deze wedstrijd. Ja, het zijn ook wel fysiek sterke jongens. Dat wil je natuurlijk graag zien, omdat ze nog niet oud zijn. Nu uh, onderschept Rikiek trouwens. ...over de grond. De bal. Dat doet hij met een uh, bal waar hij zijn voet veel tegen zet... ...maar waar hij niet zo gelukkig is omdat die bal hoog opspringt. Komt ogenblikkelijk weer terug. Dan moet Bruma niet te lang treuzelen in zijn eigen strafstel. Dat doet hij eigenlijk wel. Haar zaak. om nog even kijken. wat dan trapt Bruma de bal gewoon weg. Maar ze blijven ook overeind tegen Habibou en Leijen. Dat zijn sterke Afrikaanse jongens. Dan wil ik niet generaliseren en altijd maar zeggen dat Afrikaanse voetballers sterk zijn. Maar dit zijn twee behoorlijke beesten. Dan wil je liever niet tegen voetballen. Maar ze blijven daar dan wel knap tegen overeind. Terwijl Schaars nu de bal terug speelt, Rekiek, Koel cool blijft. Bruma aanspeelt. De 1 dus 18, de ander 21. Bruma al een paar jaartjes achter de rug. De laatste jaar natuurlijk in Duitsland de HSV. Nadat hij bij Chelsea eigenlijk uiteindelijk toch niet aan de bak kwam. Al een paar A-interlands achter zijn naam heeft. Die is dus in alles wel ietsje verder. En de bal nu bij Willems. Over A-interlands gesproken. Maar de laatste tijd toch ook niet meer. Terwijl nu PSV na een zwakke paas van Willems de bal kwijtraakt. Op een... Meter of 30 van het doel. Overname van Diay. Die probeert om met de diepe bal hazard weg te sturen. Die is wel snel. Rikiek zet het sterke lichaam er goed tussen. En moet tante wel die bij de zijlijn is aangekomen, Hoog op steun en die komt via schaars. Ja, dat lost hij weer goed op. En nu kan PSV weer weg. Net tussen twee man in. Een paasje. En dan kan uh, er overgenomen worden door Sculason. Maar ook zijn paas komt niet aan, en het is Brenet die de bal heeft onderschept. En hem uh, geeft. Aan uh, Bakali. Bakali naar Schaars. Schaars naar Depay. Bal aan de linkerkant. Depay trekt naar binnen. Terug naar Schaars. Nu is uh, Bakali aan de linkerkant uh, uh, uh, uh, zich aan het ophouden. Gaat de bal naar Matas, mooie bal. En dan is het jammer dat het net niet lukt voor Depay om die bal uh, mee te nemen. Anders staat hij alleen voor de keeper. Nu uh, komt Zultenwaregem er weer uit. En uh, maakt uh, Willems een kleine overtreding in de... Laatste minuut van de eerste helft bij een 0-0 stand tussen PSV en Zultewaarden. Slimme overtreding van Willems die ze voor zijn man wil komen. Eigenlijk ziet op het laatste moment dat dat niet kan en dan maar besluit om zijn been wel te laten staan. Zodat zijn tegenstander in ieder geval even tegen de vlakte gaat. Nou zijn de scheidsrechters die daar geel voor geven. Dat doet deze Italiaan niet. Uh, dus wat dat betreft is het goed opgelost. Terwijl voor de middenlijnd hadden we anders gezegd ja stom daar. Maar als hij weg is, haar ligt er wel heel veel ruimte achter. Dus hij moest eigenlijk wel. Ik vind het verstandig gedaan. Vrij schop van uh, de V komt in de doelmond van PSV. Ja, het wordt iedereen gemist. Dan kan Verboom schieten. En die doet dat niet omdat Bakali mee verdedigt. En dan wordt Bakali door zijn vriendje Verboom geraakt. En om nou te kijken hoe hecht is die vriend nou eigenlijk. Ja. Bakali ligt omdat hij denk ik op een hele vervelende plek geraakt wordt door Verboom. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Oh. Uh, Verboom loopt ook weg alsof ze elkaar nog nooit gezien hebben. En uh, ja, het schijnen toch echt goede vrienden te zijn. Maar daar valt dan nu niet veel van te zien. Ik denk dat uh, de heer Verboom een boos telefoontje van mevrouw Bakali kan verwachten, want die mist eigenlijk de bal, haalt wel vol door en raakt Bakali. Nou ja, daar dus hoekschop. Ja, ja. dat wordt uh, Brian Verboom. <laughs> Als hij Verboom word oh, nee, <laughs> ja. ja. uh, uh, uh, wordt, gewoon anders Goed, Bakali wordt in ieder geval uh, hopelijk opgelapt. Kees van der Linden, nog altijd de de verzorger van uh, Psv, de ex-prof van onder andere NSC uit Nijmegen. Uh, weet vast wel hoe het uh, voelt, want het was ook zo'n mannetje die uh, er uh, niet voor terugdeinsde om erin te gaan. En vast ook wel eens een keer uh, een knietje ergens op uh, bepaalde delen van het lichaam heeft gekregen. Ook wel bekend als geslachtsdelen. Uh, hij staat weer, gelukkig, Bakali. De hoekschop wordt genomen door Berje voor het doel. Weg komt door Bruma wel te kosten van één hoekschop. Hoekschop nummer vier in deze wedstrijd voor Waregem. We, <coughs> sorry, we zitten in de extra tijd met die 0-0 stand. Berrier, dus ik stel dat allemaal van de vrij schoppen, van de hoekschoppen ook nu weer een indraaiende bal. Terwijl de scheidsrechter nu zegt ja het is rust. En als het allemaal te lang duurt met die hoekschop, dan is 45 minuten 45 minuten. Dan nemen we hem toch lekker niet. Dan gaan we naar binnen. Nou is Sultan Wagen boos. Bij PSV kunnen de mensen er wel om lachen. En uh, David de Vauw als aanvoerder terwijl zijn elftal nu maar naar binnen loopt, zegt. Ik ga nog even een verhaal halen. Dat zal weinig meer helpen, want de scheidsrechter heeft gefloten. En dat doen, en u hoort, dat zijn er best veel, ook wat Belgische fans in het Philips Stadion. Maar halverwege staat het bij PSV dat beter was dan de tegenstander Zulte 0-0. Onvoltooid, verleden tijd op de radio. De zondagse zomerserie van OVT.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 Het is vijf over half tien, Joris Stubenitski met het uitgestelde NOS-journaal. De Amerikaanse militaire rechter heeft Bradley Manning op de meeste punten schuldig bevonden... maar niet aan landverraad, oftewel het bieden van hulp aan de vijand. Dat was de zwaarste aanklacht. Later hoort hij zijn straf, hij kan zeker twintig jaar cel krijgen. Bradley Manning lekte een paar jaar geleden honderdduizenden geheime Amerikaanse overheidsdocumenten... aan klokkenleiders website Wikileaks... Hij heeft het lekker toegegeven en hij bekende schuld op tien punten uit de aanklacht. Manning zei dat hij als militair een discussie op gang wilde brengen... over het Amerikaanse buitenlandbeleid. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars hopen binnen negen maanden... een vredesakkoord te sluiten. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... na voorbereidende gesprekken in het Witte Huis. Dat waren de eerste besprekingen in bijna drie jaar tijd. Het is nog niet bekend waar de onderhandelaars verder praten. In de gevangenis in Nieuwegein heeft een gevangene een andere gedetineerde doodgestoken. Na de steekpartij werd meteen een traumahelikopter naar het complex gestuurd... maar de hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. Justitie wil verder niets zeggen over het incident. Bij KPN zijn meer dan 500 schadeclaims binnengekomen... van klanten die last hadden van een storing in Frankrijk. Ze konden vorige week dagenlang niet bellen, internetten of sms'en. KPN verwacht meer claims en heeft daarom een speciaal schadeformulier gemaakt... De provider kan nog niet zeggen hoeveel geld er zal worden uitgekeerd. Zo'n 100 medewerkers van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire... hebben het hoofdkantoor in Varsseveld bezet. Ze protesteren tegen het aangekondigde massa-ontslag bij Sensire. Het bestuur wil vanwege dreigende bezuinigingen 1100 medewerkers ontslaan. Het weer, nog wat regen of motregen. Vannacht geleidelijk droger en zo'n 16 graden. Morgen kans op een enkele bui. Verder overal zonnige periode en ongeveer 23 graden. Donderdag zonnig en zomers warm. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1, NOS langs de lijn. Er is rust bij de wedstrijd tussen PSV en Waregem Voorronde, Champions League. Heel erg belangrijk dus. Maar voorlopig staat het nog 0-0. En dat het 0-0 staat voor ons dat is echt wel een wondertje. Ja, dat is een groot wonder. Want ik ben echt onder de indruk van PSV. Die spelen echt heel erg leuk voetbal. Fris van de lever, hè? Zoals ja, dat vooruit, eh, agressief vooruit, verdedigend, Echt druk, vroeg op de helft van de tegenstander. Veel kansen afgedwongen. En uiteindelijk ja, moet het 3-0 staan. En dan hoop ik dat het niet zo'n avond wordt. Hè, dat, ja. het, dat het maar niet wil lukken, want PSV verdient echt een overwinning. De kritiek is dus nog dat die bal er niet in gaat. Ja, even wat rustiger in, de, in het afronden. We hebben het gezien is dat bij, een jonge onbevangenheid, onbezonnenheid nog in die ploeg? Ja, dat, dat kan meespelen. Maar het was ook een keer een grote kans voor Wijnaldum. Nou, dat was vorig jaar de club topscorer. Maar wel bij Depay, een keer die echt wat rustiger had moeten blijven. En ja, Bakali net een keer net naast en een keer op de paal. En dan ook nog uh, Matas natuurlijk, uh, die terugspeelbal die hij onderschept. Ja, dat, dat moet de goal zijn op dit ja. niveau. Uh, het begon meteen overdonderend. eerste tien minuten, Zulte waardig hem niet aan de bal geweest. De uh, eerste of tweede minuut, al meteen die bal op de paal van Bakali. Ja, is nou, dit de manier zoals Koku wil gaan spelen? Kon je ja. hier zien van dit wil Koku met het PSV? Ja, als, als dit het is wat PSV uh, dit jaar gaat bieden, dan uh, ben ik echt onder de indruk geraakt van deze eerste helft. Ze hebben, ze hebben echt heel goed voetbal gespeeld. Zulte kreeg geen. Geen tijd om adem te halen. Ze waren hem meteen weer kwijt. Binnen drie, vier seconden had PSV weer balbezit. Nou, dat centrum staat als een huis hè, met Rick en, en Bruma... die echt heel goed spelen, heel goed verdedigen vooral. Ja, en dat zijn echt kerels die daar staan, ondanks hun leeftijd. Ja, we hadden wat van tevoren over, die verdediging. Uh, onervaren, zeker met elkaar. Willems heeft wat wedstrijden gespeeld, natuurlijk bij PSV. Maar uh, met, met Bruma is dat ook meteen een van de uitblinkers genoemd? Ja, ik vind Bruma, die, die grijpt een paar keer in met een slijding. Hè, waardoor PSV ook in balbezit komt en waardoor ook een kans ontstaat. Ja, je ziet wel aan Bruma dat hij, uh, ja, dat hij wel op een fantastisch hoog niveau heeft getraind natuurlijk ook. Zowel bij Chelsea als bij uh, HSV. Ja, daar heeft hij echt veel geleerd en ik vind hem echt uh, vooruit gegaan. Hij is echt een kerel geworden, maar daarbij, hij maakt nauwelijks een fout. En uh, ja, als je dan uh, nagaat dat zijn maatje daar in het centrum, die is nog drie jaar jonger. Ja, die staat daar ook als een kerel te verdedigen en wint elk duel. Ja. Dus dat is knap. Dan moet je er wel bij vertellen natuurlijk dat Sulte niet heel veel voor het doel is geweest nog, op het nee. einde na. Maar, nee, maar goed... We door, we dit PSV er, heeft, nog geen, heeft nog niet onder druk gestaan. Nou, dit zeggen. is wel de verdienste van PSV. Okay. Want als je de bal verliest en je loopt met z'n allen achteruit... en dat heb ik ook wel eens gezien in het verleden... Maar als je ziet hoe ze druk zetten en, en de tegenstander krijgt geen tijd... om de oplossing te vinden aan de bal, om de vrije man überhaupt te vinden... Ja, dan is het balbezit alweer op de helft van, van Waregem, is alweer voor PSV. En dan kun je omschakelen en kansen krijgen. En ze hebben er vijf of zes gehad en dan moeten er drie minimaal van in. Ja, uh, andere uitblinker, uh, denk ik, Bakali? Ja, het is een heerlijk ventje om naar te kijken, 17 jaar. Spul. Weer zo'n goede bel. Onbevangen, weer zo'n goede Belg. En ja, ik, ik vind het leuke vind ik, van, van dit PSV: is dat er nu ruimte is voor de eigen jeugd. En ja, dat is uh, jarenlang is dat niet zo geweest. En als dat dan die frisse wind is die in Eindhoven gaat waaien, ja, dan, dan is dat leuk voor het Nederlands voetbal en goed voor de competitie. Nou, en, en, en dan mo moet je eigenlijk hopen als, als, als voetballiefhebber dat PSV beloond wordt en, en doorgaat in die Champions League. Ja, um, uh, 45 minuten lang opjagen, afjagen zoals het heet, uh, iedere bal, uh, niet rondspelen, maar vooruit spelen. Dat gaat natuurlijk wel uh, veel kracht, krachten kosten. Ja, dat is ook. Als een... dat vol natuurlijk, 19 ja, minuten ja, misschien. Conditioneel wel, maar dat is het enige waar ik me ook een beetje zorgen om maak, is ja dat ze. Dan wat meer tegen zichzelf gaan voetballen, omdat dat doelpunt maar uitblijft. Ja, dat zou kunnen gebeuren. Want dan uh, heb je misschien wat meer ervaring nodig. Ik vind Schaars ook goed spelen op het middenveld. Ja, en, en dan moet je hopen dat hij uh, na de rust vroeg valt. En uh, dan uh, speelt PSV een gewonnen wedstrijd. Oké, okay, we gaan het uh, zien zo meteen de volgende 45 minuten gaan. Zo direct verder ondertussen gaan we even naar uh, visiteerdpuit Dick van Toorn. Een bekende naam in de voetbalwereld. Hij is vandaag overleden op 81-jarige leeftijd. Overleed hij aan de gevolgen van een aantal herseninfarcten... waarvan de laatste nog niet zo lang geleden... Dick van Toorn stond in de sportwereld bekend om zijn onorthodoxe, maar zeer succesvolle behandelingen. Drie jaar geleden stoomde hij de geblesseerde Arjen Robben binnen een mum van tijd klaar voor het WK in Zuid-Afrika. Na de terugkeer van Robben bij Bayern München ontstond er grote ophef over de aanpak van Van Toorn. De aanvaller zou verkeerd behandeld zijn, waardoor hij maandenlang niet kon spelen voor zijn club. In mei 2012 sprak verslaggever Westdijk Weststaten met de fysiotherapeut. Die vond dat de kwestie rond Arjen Robben zijn reputatie flink had beschadigd. Kijk, want het verhaal gaat natuurlijk wel naar. sommige mensen die, uh, ja, die zijn toch wel door de, door de publicaties en dergelijke, de, ook de positieve publicaties, toch wel tot uh, een beetje gedachten uh, gekomen van hoe kan dat nou, dat is toch te gek van worden dat uh, iemand dat speelt en dan toch geblesseerd blijkt te zijn. Dat kan, dat kan natuurlijk niet. Die, uh, dat heb ik wel, maar hè, er zijn heel veel uh, voetballers, prominente voetballers, dat er dan uh, gezegd wordt, we gaan het toch naar Dirk toe? Ja, naar Dirk. Zeg, weet je dat de verhaal van Robben niet dan? Ja, maar dat is toch goed gegaan? Hij heeft toch gespeeld? Ja, hij heeft wel gespeeld. Maar daarna heeft hij een half jaar niet kunnen spelen. Ja, en dat niet kunnen spelen, dat slaat me tegen de borst. Want dat is niet zo. Wat verwijt u aan je Robben in twee, drie zinnen het meest? Uh, dat hij zijn mond niet heeft gedaan. Maar voelt u zich in de steek gelaten door hem. Er is een boel uh, gal over u heen gekomen. Voelde hij zich in de steek gelaten? Eh, door Rob wel. Hij had eigenlijk had hij dus, uh, had hij zijn mond open moeten doen. Nee, had hij moeten zeggen dat, uh, dat hij had gaan trainen of zo. Dat was eigenlijk mijn optie geweest. Want ik heb gezegd dat er uh, niks aan de hand was. Dat het allemaal goed ging. En dat is ook gebleken. Dat, dat, dat kan hij ook niet anders. Hij had gewoon moeten gaan trainen. En als het dan niet goed gegaan was. Dan had de muur wel vaartrecht voor spreken gehad. He, maar van een plaatje kan je niet zien of iemand functioneert. Als iemand de WK-finale speelt, dan zeg ik, hij functioneert. Dick van Toorn, vandaag overleed hij op 81-jarige leeftijd. De, sport, de actuele sport van vandaag, het WK zwemmen... dat is voor Femke Heemskerk een soort herstart. De vrije semster is opgeklommen uit een dieptal en het WK Barcelona is een eerste moment om te zien... waar ze nu staat in de mondiale top. Vandaag was het de 2 meter vrije slag. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. En daar staat ze dan weer, bij de 200 meter vrij op een groot toernooi. Femke Heemskerk, zoals dat de afgelopen jaren ook al het geval was. En toch is de situatie volledig anders. Vorig jaar op de Olympische Spelen had ze twee zware trainingsjaren in Frankrijk achter de rug. En het toernooi verliep desastreus. Zoals het ook tijdens het WK het jaar ervoor in de finales lelijk misging. Femke Heemskerk stopte eventjes met zwemmen na de Olympische Spelen. Legde zich toe op reizen en leuke dingen doen. En dat moest ook wel, want, vertelde ze dit voorjaar, ze was het plezier in het zwemmen eigenlijk volledig verloren. Nou, ik, ik had er gewoon geen plezier meer in. Ik had uh, In de vakantie uh, in november ging ik weer een beetje wat doen. Uh, een beetje een krachttraining en uh, af en toe eens naar het zwembad. Heel af en toe, maar ik had er ook gewoon geen zin in. En dat is voor mij, als mensen, mensen die mij een beetje kennen, als ik geen zin heb om te trainen, ja, dat, dan is, dat is niet goed. het is, is niet normaal, dus... Uh, en dat merkte ik natuurlijk zelf ook en dat vond ik heel vervelend. We zijn nu ruim een half jaar verder. Femke Heemskerk ging terug naar Nederland om te gaan trainen met Marcel Wouda. En eerst het plezier weer te hervinden in het zwemmen. Dat lukte. En ze kwalificeerde zich voor het WK. Maar daarin is natuurlijk de vraag, hoe staat ze ervoor? Vanochtend de series van de 200 meter vrij. Uh, Vanstaan heb ik echt een hele goede race En uh, ben ik een rondje door, dus... Uh... Gedaan, denk ik. Ja, dat is deel 1 van de missie natuurlijk. We hadden het gisteren natuurlijk ook met Sebastian over, hè? de truc van zo'n 200 meter. Ja, het is echt het verdelen van je krachten. Ja, en daar ben ik uh, sinds ik met Marcel ben uh, nog extra op aan het letten. Dus dat is ook zeg maar, het doel uh, van, deze, van deze wereldkampioenschap. Is om uh, Op welke uh, omstandigheden dan ook ik uh, gewoon mijn race kan doen. En, uh, ik had al een hele zware serie met uh, veel uh, finale waardige dames in. En uh, volgens mij heeft mijn me goed staan en weet ja. Je noemt al, hè, het is de samenwerking met Marcel Wouda. Je zou het sowieso een beetje het seizoen van de herstart kunnen noemen. Hoe zie je dit WK? Nou ja, zoals ik al zei, ik zie het vooral uh, als een mooie test om uh, als opstap naar, naar de toernooi die nog komen gaan. En dat klinkt misschien een beetje raar, omdat ik toch al heel lang meega. Maar uh, kijk, uh, ik moet eerst een goede blauwdruk krijgen van de race. En dan pas kan ik heel stabiel en ook in finales uh, stabiel gaan zwemmen. En het gaat echt de goede kant op, maar uh, ja... Vanmiddag weer een, uh, weer een kans. Ja, vanmiddag weer een race. Een halve finale race waarin Femke Heemskerk uiteindelijk als elfde eindigt. Geen finale dus voor haar. En uh, trainer Marcel Wouder, ja, die zoektocht hè, naar uh, de blauwprint van de perfecte race. Hoe ver is ze daarin? Nou, volgens mij is dit uh, haar perfecte uh, raceplan. Alleen, uh, kijk, als je... dit is haar niveau wat ze nu... En ze moet echt een stapje meer arbeid leveren voordat ze ook weer naar die 1,55 kan doorgroeien. Ja, dat is gebleken vandaag. Aan de ene kant uh, doet ze wat ze kan. Ze doet echt wat ze kan, ook op de manier waarop het moet. Uh, en het gemixte gevoel zit dan dat dat uh, vorig jaar voldoende was geweest voor een finale op de Olympische Spelen... maar nu niet genoeg voor een finale op de wereldkampioenschappen. Ja, dat is jammer. Beetje gemengde gevoelens dus bij de trainer. Hoe is dat bij Femke? Ja, ik heb nog uh, de tweede honderd dat is nog niet sterk genoeg. Kijk, het begin gaat goed, ik ga behouden af. En dat gaat goed. Maar uh, kijk, ik, ik doe het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Alleen, uh, weet je wel, als ik finale had gehaald, dan praten we nergens meer over bij school. Maar nu gaat de rest zo hard, zit ik er niet bij en is het gewoon een heel ander verhaal. Dus ik, daarin moet ik gewoon weer bij mezelf blijven en kijken naar wat ik heb gedaan. En ik ben bezig, uh, heel hard bezig om, uh, om, om weer bij, het beste, bij de beste van de wereld te horen. En ik heb blijkbaar nog eens een lange tijd nodig om, uh, ja, om het uh, aan te kunnen. Of zo. Technisch directeur Jacques Averhaar, hoe kijk jij er tegen aan uh, de ontwikkeling van Femke? Ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk is er niet zo heel veel mis. Alleen ze is nog niet sterk genoeg om echt mee te doen om de knikkers. Uh, maar alle vertrouwen in dat dat wel komt. Dat is echt een kwestie van inhoud? Ja, dat is. Kijk, ze is natuurlijk heel laat begonnen na de Olympische Spelen. Uh, natuurlijk geen goede Olympische Spelen gezwommen. Uh, en, en eigenlijk het jaar daarvoor niks, niks bijzonders hebben kunnen laten zien. Nou, ze laat dit seizoen al zien dat ze sneller is dan vorig seizoen. Dus ze is heel erg op de goede weg. Maar 200 meter is wel een afstand uh, die je wat vaker moet zwemmen. Waar ook wat meer trainingsarbeid nog voor nodig is. Uh, en, en daar is ze vol mee bezig. Dus ja, ze maakt een hele positieve ontwikkeling door. Uh, natuurlijk was de finale heel mooi geweest, maar ze is gewoon nog niet zo ver. Er komt natuurlijk nog een 100 meter vrije. Ja, dus het enige voordeel aan deze finale missen... is dat ik morgen de hele dag heb om te herstellen. Ha, ik baal nog steeds wel dat ik hem net niet heb, want zover zit ik er niet vandaan. Ja, 100 uh, weer een nieuwe, nieuwe, andere race, uh, nieuwe kansen. Zo is het. Femke Heemskerk gaat het nog een keer proberen op de 100 meter vrije slag. We gaan weer naar Eindhoven, naar de tweede helft van PSV Zotewaardigheem. Het staat nog 0-0, maar... Ja, een doelpunt. Het kan toch haast niet uitblijven. En die houtkamp. Ja, maar dat dachten we na tien minuten al, uh, Jeroen. En Bas hing... natuurlijk. Ook Bas, ja. ja, die zit er ook. Ja, ja, die zit er nog steeds. En terecht. Want wij hebben genoten van de eerste helft. Het was een hele leuke eerste helft. Terwijl ik een nieuwe man al op het veld zie bij Zulten Waregem Met het uh, rugnummer 18, Frederic Duplu. En uh, die uh, gaat komen. Ik weet niet wie eruit uitgaat. Het zou... E Verboom. Verboom gaat ja. eruit. Ah ja, de linkswek. Ja. Die is, uh, die is weg, dus krijgt uh, Bakali een uh, nieuwe tegenstander. Van Boom heeft het heel moeilijk gehad met de jonge Belg. Het Bakali, 17 jaar. We hebben al veel over hem gesproken. Belg, maar ook Marokkaan. En het schijnt dat hij gekozen heeft voor de Marokkaanse nationale ploeg. En, uh, dat vindt hij in België natuurlijk ook jammer. En wij vinden het jammer dat het een Nederlander is, want het is uh, genieten geweest in de eerste helft. Van deze jonge Belg. Nu komt PSV ook het veld op, een paar minuten later dan Zult de Warigen. En daar zie ik uh, alles en iedereen nog uh, staan. Met name ook de uitblinkers uh, in de eerste helft. En dat waren er toch wel een paar. Ik, ik vind met name centraal achterin. Bruma was uh, uitstekend. Rekiek heeft het goed, geda goed gedaan. En uh, voorin, ja, we noemden hem al Bakali, de jonge onbevangen ploeg van PSV... Uh, is af en toe nog wat uh, te druistig, maar het is uh, toch wel genieten geweest in de eerste helft. Hetzelfde van een wedstrijd uh, die halverwege 0-0 staat. Zo genoten, want het tempo lag ook erg hoog. Scheidsrechter Banti heeft de fluit in de mond en fluit nu voor het begin van de tweede helft. Aftal van PSV, bal voor Schaars en aan de linkerkant meteen Willems gevonden. Die meteen in de richting van de middenlijn loopt, de jaar gespeeld. Die kan de bal terugkaatsen op... Willems, omdat er wat tegenstanders in de buurt staan en een andere weg eigenlijk niet mogelijk was. Rikiet dan weer naar Bruma en dan de rechterkant maar weer zoeken waar Bakali dus zo'n goede indruk maakte. En ook de trainer van de tegenpartij dus besloten heeft om zijn linksback maar te vervangen door een andere. Nou is het voor Bakali misschien goed om te weten dat de heer Duplu, een Fransman uit de jeugdopleiding van Socio, voor de liefhebbers van feiten die er totaal niet toe doen, <laughs> dat dat een rechtsback is en geen linksback. Die staat dus nu aan de linkerkant, dus daar kan je misschien nog wel je mee doen. Ik kan niet weten hoe, maar Bakali heeft daar vast over nagedacht. Rekiek heeft de bal maar herkaatst. En nu is Willems weg aan de linkerkant van het veld. En duikt De Pay nu in de buurt van Mataf op in het centrum. En wordt er door drie PSV's nu druk gewezen. Maar draait Willems vooral om zijn as. Weg bij Berrié. Aardige bal. Daar gaat Bakali schieten. Die even opduikt weer aan de linkerkant. Want ik heb dat eerder gezegd. Hij mag zwerven. Doet dat overal. En al binnen de minuut is het eerste schot van de tweede helft weer voor PSV. Bakali een meter of anderhalf naast vanaf de rand van het strafopgebied. Dan nou heb we de afgelopen, afgelopen week aardig wat keren een pet op gehad. En dan had ik in dit geval kunnen zeggen als PSV niet scoort dan, dan eet ik mijn pet op. Maar ik heb hem niet bij me dus ik kan dat, die belofte niet doen. Eh, als ik eh, zie dat Bossut, Sammy Bossut, die ook aardig wat tegen heeft gehouden in de eerste helft. De bal heeft uitgetrapt. Wel komt uiteindelijk terecht bij Brunet. De Joshua Brunet, de rechtsback van PSV. De opening op Stijns is goed. Die speelt er meteen in de voeten van de paai. Maar zijn kaats komt niet bij Willemzaan En de bal rolt tergend langzaam richting de dugout van PSV, oftewel over de zijlijn. Een halverwege de, het speelveld gebeurt dat. rood van de midlijn. Koku kijkt nog maar eens met de handen in zijn zak. En net als zijn tegenstander uh, trainer, zijn collega trainer trouwens het veld in. En uh, hoop maar dat het allemaal zijn kant nog oprolt vanavond. Dat is dus uh, ja, op basis van de kansen helemaal geen merkwaardige veronderstelling. Maar zolang het nog 0, 0 staat, dan kan je 20 kansen hebben gemist of 1. Hij zit er nog steeds niet in en dat telt. Habibu heeft de bal voor Zulten wagen Dat behalve één of twee mislukte omhalen. eigenlijk totaal nog niet gevaarlijk is geweest. Wel een paar hoekschop heeft mogen nemen. Terwijl Wijnaldum nu een bal probeert door te koppen Waar Maar bij kan in de middencirkel En DI overneemt. Waar dan weer een hele slechte paas geeft. Waar dan merkwaardig genoeg die nieuwe man Duplu. zijn been uitsteekt. Kom, tot de conclusie komt dat die bal er net langs rolt. Maar ook niet de indruk wekt dat hij er nog even achteraan wil. Nee, dan denk ik aan jouw opmerking dat het de rechtsback is. Dit was aan zijn rechterkant. Dus je kunt ook niet zeggen dat hij op zijn verkeerde been staat. Dus ja, dat was uh, vreemd. Maar het levert PSV balbezit op met Rick Kiek. Die uh, speelt de bal in de voeten van uh, Schaars. Maar Schaars brengt nog geen medestander, alleen een tegenstander. Ondertussen toch weer PSV in balbezit via Willems die de bal speelt op Zoet. Zoet op de rand van het open op naar de linkerkant. Willems, de bal is een beetje te hoog, houdt hem binnen. Dacht even met de arm, dat uh, wordt verder door niemand bevestigd. Dus laat hem maar lekker zo, niet verder vertellen en dan kan de bal in de richting van Wijnaldum gepaasd worden, die hem even achter zijn standbeen langs haalt. dan komt er diepte bij Memphis Depay. Dan gaat de bal naar het centrum naar Maher, die normaal gesproken toch al gezien heeft waar hij naartoe wil. dat heeft hij ook gezien, Maar de bal gaat even terug naar Brenet. Maher loopt nu zelf de ruimte in. dat levert Brenet ruimte op. Brenet gaat wel heel ver komen nu. geeft het steekballetje dat onderweg net wordt aangeraakt door de hanen en daardoor niet in de buurt komt van Wijnaldum. dat was aardig bedacht door de jonge rechtsback. maar het is allemaal net niet goed genoeg en de bal komt in handen van de keeper van Zulte zijn naam hebben wij vanavond vaak genoemd, de heer Bossuyt. Ja, die heeft uitgetrapt en de bal gaat richting Rikiek. die wint het kopduel. En dan is Maher, aardige beweging. Krijgt hij hem terug? Nee. En ook in tweede instantie is het geen Eindhoven's balbezit. en komt Zult er zomaar uit. Hazard heeft de bal diep gegeven op die invaller Duplu. Maar nou, weer een goede ingreep van PSV. Nu is het Bakali die mee verdedigt en dat goed deed. Want hij glijdt de bal over de zijlijn. Wel de inworp genomen Duplu kan de bal niet voorgeven. En die hele sterke Bruma, die een ook een hele sterke indruk maakt. Zat er weer tussen, speelt de bal naar Willems. Willems bij -Wijnaldum. Wijnaldum moet nu verlengen naar de paai Die staat 10 meter over de middenlijn. Daar komt Berrier mee terug. Dan loopt hij eigenlijk heel makkelijk langs. Draait even naar binnen. Nou is ook schaars aan speelbaar. Maar wat wil hij eigenlijk nu? Het zal toch niet een schot op doel zijn geweest vanaf 35 meter. Had hij iemand gezien die zeg maar, vanaf de rechterkant cross naar de linkerkant liep. En wilde hij daar de bal meegeven. Dan is dat knap, want diegene liep niet. Dus dit was een merkwaardig misverstand tussen De Paai en eigenlijk niemand anders. Wat de balverlies oplevert voor PSV en Berrier, die de bal zomaar weer inlevert bij De Paai, die is niet bezig aan een hele geweldige wedstrijd. En dan kan schaars overnemen voor PSV. Rekiek, Bruma zo heeft PSV en dat bevalt me dan wel, net als in de eerste helft. De bal als we een prijs hen meestal vrij snel en makkelijk weer terug. Dat kost ook overschijnlijk niet veel moeite. Want iedereen heeft gezegd, wagen is zo mooi ingespeeld elftal. Ik vind daar eerlijk gezegd niet zo heel veel van te zien. Dan moet je ook nog weten dat de competitie in België dus al begonnen is. Dus in die zin lopen ze een beetje voor op ons. Maar daar heeft PSV weinig last van. Wijnaldum combineert, maar Tafs aangespeeld. Geeft de bal terug en Wijnaldum, daar komt hij eindelijk! Nee. Weer op de paal! Het is weer de paal na 50 minuten. Waar PSV de paal al eerder raakte in de tweede minuut via Bakali. De lat raakte... Via Matafs in de slotfase van de eerste helft. En nu na 50 minuten weer de paal raakt. Ja, wordt het dan echt zo'n avond? Ja, dit is bijna triest aan het worden. Maar ja, ik, ik blijf erbij. Als je zoveel kansen creëert, dan moet er toch eentje minimaal ingaan. En zal het vanavond niet lukken, dan lukt het volgende week wel. Ja. Overigens, dan wordt die wedstrijd in uh, Brussel gespeeld. Niet op het eigen veld, het regenboogstadion van Zulte-Waregem, Want dat stadion is, voldoet niet aan de eisen van de UEFA. En de wedstrijd wordt dan in het stadion van Anderlecht gespeeld. Uh, daar zullen we dan volgende week woensdag, want dan wordt die wedstrijd gespeeld om kwart voor negen aanwezig zijn. Om uh, te kijken of PSV nog steeds zo uh, uh, goed speelt en een goede uitgangspositie heeft. Mooi balletje binnendoor. De paai probeert de bal door te spelen. Kom op Batafs inlopen? Nee. Want Bosuut komt snel uit zijn doel en pakt de bal op. En zo hebben we alweer zes minuten gespeeld in de tweede helft. En staat het nog altijd 0-0. Regenboogstadion noemde je net weer. Dat is uh, een mooie naam van een voetbalstadion. Dat is omdat in 1957 ooit het WK wielrennen daar gefinisht is. En de grote Rick van Steenbergen, die kent hem niet, grote Belgische wielrenner, werd daar toen wereldkampioen. Vandaar. Hazard aan de bal. Hazard gestuurd door Bruma die er weer niets ontziet in klinkt. Dan vliegt de bal er met een merkwaardig effect helemaal aan de zijkant uit. Waar Habibu wel de bal kan binnenhouden maar, maar uiteindelijk verliest. En PSV nu in weinig ruimte moet zien uit te verdedigen met schaars aan de bal. Dan uh, lukt dat eigenlijk toch vrij eenvoudig. En met veel risico wordt die bal door Brunet alweer bij Bruma ingeleverd. Maar zo vindt men wel de vrije man. Bakali. Maar weer is dan een dribbeltje in de as van het veld nu. Prachtig meegegeven aan Wijnaldum. Wijnaldum meegegeven aan de paai. Daar komt de keeper weer. Die is net op tijd. Die moet werkelijk alle zeilen bijzetten. De heer die heeft uh, Engeltjes op lat en paal geplaatst. En die hebben hem dus al drie keer gered. Want zo vaak raakt de PSV lat en paal vanavond al. En voor het overige is hij gewoon zeer alert... Koku is er maar weer eens bij gaan staan met de handen in zijn zakken. Wat ziet tot zijn ontzetting dat na 52 minuten er niet op het scorebord staat 4-0. Wat totaal normaal was geweest, maar 0-0. Ja. En uh, mijn Belgische collega Peter van der Bem die uh, commentaar zit te geven. Die zegt, ja het is heel simpel voor Zultenwaregem. Het gaat ze allemaal veel te snel. Die was ook zeer onder de indruk van dit PSV. Maar uh, wat je al zegt, 0-0 de stand en dat uh, staat nog steeds... Uh, Maak me er absoluut geen zorgen over. De vouw heeft gepaast. En dan komt de bal bij Berrier. En de vouw gaat richting een strafschopgebied. Komt de voorzitter daar? Nee. Want die komt op de voeten van Rick Kiek. Tenminste op zijn scheenbeen. En dan maakt de bal een rare stuit over de achterlijn. En dus mag Zulte Waregem opvallend genoeg al de vijfde hoekschop nemen. Tegen eentje tot nu toe voor PSV. Ja, dit zijn altijd momenten. Dat weet iedere trainer. Waarin je met een standaard situatie plotseling in de problemen kan komen. Hazard is de man die de hoekschop gaat nemen. Er staan er nu vijf. Van Zulke om onder wie de dus twee centrale verdedigers en de twee laten we zeggen, grote aanvallers om te koppen. Er komen er voor de zekerheid nog maar twee bij ook. PSV klont het iedereen daar nu samen. Hazard mikt op het hoofd van een van zijn ploegenoten. Er wordt nog gekopt ook. Dat lijkt me Duplu, de nieuwe man, die een meter of twee naast komt. Maar dit is eigenlijk, na 53 minuten, het eerste serieuze doelgevaar. De eerste echt serieuze doelpoging. Van uh, Zulten Wagem in deze wedstrijd in Eindhoven. Zoek ziet zoals gezegd de bal vrij ruim naast zijn eigen doel gaan. En mag een doeltrap gaan nemen. En kiest voor de bal redelijk kort bij bij Willems. Willems, kijken wat hij met de bal kan. Hij kan de bal bij Maher krijgen. En Maher, nog niet al te veel van gezien, speelt de bal terug naar Willems. Overigens opvallend dat de paai, daar werd vorig jaar nog vaak over geklaagd. Dat hij alles maar alleen deed. En dat is uh, vanavond toch nog uh, een paar acties na die je uh, echt wel mag.